De Music Corner, welkom op deze maandagavond met uh, ja, toch wel bijzondere gasten vanavond. Want, Mag je wel uh, zeggen. Ja, ze hebben er een <laughs> tijdje over gedaan. Gwag a Man, uh, ja hier, uh, hier in de radiostudio van de lokale omgehoorden. Uh, links van mij zit uh, Pierre Jonker en aan de rechterkant daar zit uh, Vaisal. Ja welkom. Ik, ja, ik noem, ik, ja. ja, welkom. ja, ja. Welkom. ja, ja welkom. Welkom, maar <laughs> ja, ja. Hartstikke top dat jullie er zijn in elk geval. Welkom. Mm -hmm. Maar jullie waren hier in Goren nog nooit geweest, hè? Nee, eigenlijk nee, nog nooit. Nee. Jullie wisten niet eens hoe je het uitsprak Nee, nee. Goren, goren, we hebben alles geprobeerd. Gorgelen goren, Goor <laughs> Goeie hoor. Maar een leuk plaatsje. Ja, ja, ja. Wat, wat viel op? De gro Dat. grote patat. We bestelden een patatje. Nou, dat is bij ons gewoon een dubbel patat oorlog, zeg maar. Ja. Ja, het was gewoon één patatje hier. Er ik gewoon een heel gezin van eten, zeg maar. Dus dat en, we, wel... en we kregen drinken er gratis bij. Dat was ja. ja. ook wel Ja, dat was ja, echt ja. Nou. Ja, het is echt niet ja. Nou, ik moet zeggen, dan doen wij toch wat verkeerd. Want ja. nou, uit, uh... <laughs> <laughs> ja. Ja. En ze kenden jullie niet? Het was nee. niet iets om, uh, om een optreden te regelen nee, of zo? Nee, nee. nee helemaal ah. nou niet. Het is, uh, heel vriendelijk ook. Dus, ja. Uh, ja. Yeah. Oké. Okay. Ja, en een oh. hoop koeien. Een hoop koeien? Een hoop koeien uh, buiten de, de snelweg, uh, ja. Maar <lacht> zei je niks terug, maar we hebben wel met ze gepraat. Dus, uh, ja. Geen goed publiek, alleen maar boe. Nee, maar, ik boe. maar uh, wat je straks in het uh, vorige gesprek al zei, jullie hebben er wel eens, zeg maar, een beetje een, uh, een, een item van gemaakt. Dus je hebt een, een beetje lopen vloggen geloof ik, hè, met die koeien. Ja, we maken altijd wel uh, als we ergens komen voor optreden of iets, maken we een filmpje. We zijn ook heel vaak de weg kwijt. Ja, dat zijn we sowieso. <laughs> dus uh, ja, uh, leuk. Mensen bekijken het ook veel en zo. Dus, uh, ja. Hopelijk kijken de Gorgelaars ook. Uh, ja. Gaan die het ook volgen. Ja, er is onderzoek gedaan. Dat koeien heel erg genieten van muziek. Hè? Ik weet niet of jullie je, je voor ze gezongen hebben. Oh, dat zijn wel fijn. Oh, we we ja, dat is zeker. Ja. Ja. Well, ik denk dat ze er niet meer zijn, want die gaan mm. s'avonds hier gewoon naar binnen. Hè? Oké, okay, dat is oh. helemaal. Ja, ja, tv kijken natuurlijk. Ja. Ja. <laughs> al die soaps. <laughs> ja, nou ja, goede tijden is al geweest. Is ja, ja, ja. ja, ja, ja, ja. Nee. Dus uh, nou hartstikke goed. Maar uh, ja, zoals, zoals je nou aangeeft, zoals koeien en zo, hè, maar waar, waar komen jullie vandaan? Uh, ik kom zelf uit Rijsburg. Ja? En hij komt uit Katwijk. Ligt allemaal naast elkaar, zeg maar één gemeente, zeg maar gemeente Katwijk. Ja, er ligt tussen Leiden, Den Haag daar in die regio. Rijsburg, de bloemen, ja. de bloemen? Ja, ja, klopt. Ja, prachtige omgeving. Heel mooi, ja. Dat hebben wij nou weer niet, hè? Nee, nee. Wij hebben dan de koeien. Ja, wij, wij hebben dan de koeien, ja. ja. Maar, maar, maar nou, omdat je dat specifiek zegt, de koeien, maak je dat daar niet mee dan? Heb je, heb je daar geen weilanden waar je de natuur kan zien? Zoals uh, de koeien die uh, losgelaten worden, die dan huppelen over het uh, weiland? Ja, je hebt ze wel, maar niet zoveel nee, als, in, uh, niet, als hier, yeah. zeg maar. Hier is echt veel. Ja, hè? Het is echt veel, veel hoop, hoop koeien. En Hebben het is niet. ook iets wat je mist, dat je zegt van nou ik dit meegemaakt nou, heb. Ik vind heel het goed. leuk, ik vind het leuk, die, die koeien, ze kwamen ook allemaal zo, weet je wel, heel vriendelijk. Ja, ze allemaal, ze de hek, allemaal uh, de hek, uh, rennen. Zeg, ze weet je ja. misschien de weg en allemaal komen we gewoon, oké. Weet je, ik voelde die connection, weet je wel. Want, uh, yeah. Ja, het is jammer dat ze, uh, ja, het is uh, voor de rest. Ja. Greg wat voor band is dat? Want jullie zijn niet helemaal compleet hè, vanavond. Nee, we zijn uh, eigenlijk met z'n drieën. Dus we hebben nog een zangeres erbij. En we zijn niet echt een band, maar we zijn een, uh, ja, een groep, zeg maar. En uh, ja, we brengen een beetje reggae, bobbeling, uh, party muziek. Uh, met, ja, Nederlandstalig met een beetje tropische uh, invloeden, zeg maar. Ja, gewoon in de Nederlandse taal? Want ik, ik zag ook bijvoorbeeld een bepaalde titel voorbij komen: Fairy. Eh, uh, familie. Ja, ja, dat my is mijn familie in het zeg maar. Oké, okay, want ja. daar komen jullie van origine vandaan? Of jij dan? Ik kom uit Suriname. Uh, ik kom van de Antillen. Curaçao. Is dat niet het, een beetje vergelijkbaar? Of zijn het twee echte verschillende? Uh, landen? Curaçao is een eiland. Maar <laughs> qua cultuur is het niet hetzelfde? Eh. Uh, ja, ja, die, die ja, Antillianen ja, zijn altijd wel, wat later, zeg maar. Ja, die <laughs> zijn echt altijd heel erg te laat. Dat, uh, dat, dat verschil wel. zit er een beetje in. Zeg ja. maar. maar qua muziek vinden jullie elkaar daar wel? Ja, meestal wel. Ja, ja. Stijl ja, ja, en, ja dat, dat komt altijd wel goed. Ja, ja. echt een goede klik, zeg ja. maar. Ja, ja als ze die, die er niet zo zijn, dan. Uh... Dan zou de band, dan, dan zou jullie groep ook niks worden. Ik denk nee. dat je die wel nee. moet hebben altijd. Hè? Ja, zeker weten. Maar die jullie hebben wel. elkaar ook echt spontaan gevonden? Of is het echt via een oproepje dat één een, een band begon of een groep, en die dacht van nou, ik ga een oproepje plaatsen, ik heb leden nodig. Uh, dat komt ook voor? Hè? Ja, het is eigenlijk per toeval gegaan. Hij zat uh, in een uh, ja, gospel iets zeg maar, band. Ook okay, rap, iets ja. dingen. Gospel? Ja, gospel. Ben je religieus? Ik geloof, ik geloof in een god. Mm -hmm. En uh, ja voor de rest doe ik het niet veel, meer, maar cosplay, muziek, maar of, uh, het is toch een soort uiting van mij, weet je wel. Nee, ja, en, en... Dus dat, dat, dat deed ik toen eigenlijk, alleen dat deed ik eigenlijk. En ja. toen vroeg hij mij een keer van, uh, joh, een keer een rapje had hij nodig in zijn ding. Ik zeg, nou, dat wil ik wel een keertje proberen. Ja. En dat ging zo uh, leuk, zeg maar, dat we daar uh, mee gingen optreden en uh, nou, zo is dat eigenlijk helemaal uh, gegroeid, zeg ja. maar. Ja. Dus. Maar je doet zelf met die muziek niks meer? Of soms stiekem? <laughs> met Cosmo bedoel je? Ja. ja, af en toe komen we nog samen. Dat, dat is, die waken het mee D. Die hebben uh, ja, zeg maar heel veel kinderen. Die hebben er eigenlijk geen tijd meer voor. Nee, nee. Dus uh, af en toe maken we eens een soort collab rap Dus dan, dan komen we bij elkaar. En dan uh, zetten we muziek op. En dan schrijven we dan op. En dan, mm -hmm. uh, dan maken we daar een, een collab rap van. Ja. En eigenlijk, nee. Hele nummers uh, doen we niet meer. Ja, in, uh, ja geen tijd. Geen tijd meer ervoor. Nee. Dus. Wel jammer. Ja, maar het was altijd leuk te doen. Ja. Maar uh, dit, ja, dit vind ik toch wel leuk. Dit is meer wat mij, uh, Ja, dit vind ik leuker. Weet je wel? Een ja. beetje feesten, party. Uh, uh, Waar onderscheiden jullie je van? Van andere uh, rapgroepen? Uh, ja, wij zijn sowieso anders als de rest. Ja. Nou, ik, ik heb natuurlijk dus, naar jullie geluisterd als ja. voorbereiding. Ja. En ja, wat mij opviel is dat jullie uh, muzikaal sterker zijn als andere rappers. En dat vond ik heel erg oh, dat, leuk uh, om te horen. Ja, ja, wij, ja, we zien ons niet echt als rappers of zo, weet je. Het is, ja, uh, we schrijven dingen en ja, we proberen wat, wat leuks... en uh, ook ja. onze teksten wat te brengen, zeg maar. En niet uh, dat het over slechte dingen gaat... of over, we proberen ja. wel wat positiefs te brengen, Positief zeg maar. en uh, feestelijk, ja, altijd ja, de goede, feesten, sfeer, ja. goede Ja, feesten, dat ja. kwam echt heel Dansbaar. Ja ja, ja, ja, ja, precies, ja. ja. Dat is, en dat is ook het succes van ons uh, doen, dat we overal wel komen, is het leuk en gezellig. En, uh, weet je, dat is de sfeer. Het gaat om de sfeer, het maakt niet ja. uit uh, wat je doet, maar het gaat erom ja, die vibe, weet je wel, dat je gewoon uh, leuk met elkaar uh, een avond hebt. En dat, uh, ja, daar zijn we gewoon heel, gewoon heel goed in. Ja. Ja. Ja. En we zitten dat heel veel gewoon, tussen uh, de Nederlandstalige zangers en zo, dat soort dingen. De echte rappers, die zie je daar niet, die zitten altijd in die uh, hiphop hoek, laat maar zeggen. Ja, ja. ja. ja. En dat is toch weer anders. Ja, ja het is, het is wel anders. anders. Wij ja. zitten niet ja. tussen rappers en... Uh, nee. Wij zitten puur tussen de Nederlandstaligen. En dan, komen we aan en, uh, ja, dan breken wij toch wel de avond. Nou, constant André Hazes... en uh, al die ja. Nederlands, ja. Ja. Frans, Duits en dingen. En dan komt Greg komt met onze eigen nummers. En dan denken ze... hé, hey, dat is leuk, weet je. Omdat we breken dan ja, dan de avond. Uh, weet je wel, we maken de ja, feestje ja, van. Ja, Het wordt ja. altijd goed ontvangen. Het ja, ja, ja, ja, ja, is wel positief. En het mooie was ook in het mailtje wat wij kregen. Want daar stond ook in... Nu, uh, nu gaan Gohren en Riel ook op ons lijstje komen. Want uh, ja, jullie zijn hier dus nog nooit geweest, hè? Nee. Je zal hier ook nooit komen, denk ik. Uh, nou, oh, nou, nu nu hm. bijvoorbeeld wel, ja, maar, ja, ja. maar nu in het kent. Maar anders dan zou je er niet op komen om even naar Gohren toe te gaan, bijvoorbeeld. Nee, maar ik denk ook dat dat via uh, Angel, die heeft onze ja. uh, single uitgebracht, dat die ja. er uh, echt mee bezig is geweest om dat te promoten, zeg maar. Ja. En uh, ja, we vinden het heel leuk om een beetje... Uh, uit te breiden zeg maar, naar verschillende locaties ja. en plaatsen. Ja, want je hebt hier leuke festivals hoor. Je hebt hier het midt festival ja, dat, dat, ja, dat hadden we al gezien nee, ge ge ja, ja. Dat er posters zingen dat we dachten van, jij hier leeft echt muziek. Dat viel ons net ook op. We zagen posters hangen van uh, verschillende fe ja. festivals. Dachten we, zo, dat is nog veel meer dan bij ons. Het leeft hier wel. Dan ga je ietsjes verder. komt je in Tilburg en dan heb je dan Mondiaal-festival. Een heel en week. Ja, het, uh, daar heb je ook verschillende festivals hoor. Ja, er was afgelopen weekend ook een heel leuk festival waar ik ja. even de naam van kwijt ben. Ja, ik zal het zo maar, even opzoeken. Ja, dat zoeken we zo. Ja, op, dus. okay. Maar <laughs> ik ben eigenlijk wel benieuwd naar die muziek. Van, ja, ik uh, ook. Heren. We gaan er naar luisteren, geloof ik, hè Marcel? Gwagga Man hier uh, bij de lokale Omroep Goorlen. Wow!